4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning... worden voortaan apart opgenomen in Ter Apel en Budokranendok. De opvang wordt ook versoberd... en ze moeten zich dagelijks gaan melden bij het COA... schrijft staatssecretaris Broekers-Knol. Daarmee hoopt ze de asielzoekers uit zogenoemde veilige landen... als Algerije en Marokko zoveel mogelijk te ontmoedigen... om naar Nederland te komen. Deze groep veroorzaakt vaak veel overlast...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 De Russische oppositieleider Navalny is aan de betere hand. Hij hoeft niet meer beademd te worden en kan af en toe zijn bed uit... ...meldt het Berlijnse ziekenhuis waar hij wordt behandeld. Intussen hebben onderzoekers van Franse en Zweedse laboratoria bevestigd... ...dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif Novichok, zegt de Duitse regering. Duitsland eist opnieuw dat Rusland uitleg geeft over de zaak... ...maar Moskou ontkent betrokkenheid... ...en stelt dat het Westen de reputatie van Rusland probeert te beschadigen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen was afgelopen dag 1300. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni... toen de testcapaciteit sterk werd uitgebreid. De afgelopen week waren er dagelijks gemiddeld ruim 1100 nieuwe besmettingen. Er werden afgelopen dag acht mensen opgenomen in het ziekenhuis... en er zijn twee coronadoden gemeld. Het weer, het is zonnig en warm, 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden.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 Zeker dat we weer heel veel uh, disco-liefhebbers een uh, plezier hebben gedaan met de eerste plaat naar het nieuws. En weer van 4 uur alweer. Je hoort uit de jaren 80: de 52nd Streets. En tell me how it feels. Inderdaad, het derde uur alweer uh, ja, nog één uurtje te gaan. En dan zit het er alweer op voor ons, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Wat gaan we in dit uur allemaal uh, doen nog? Nou, over een tweetal platen hebben we natuurlijk even een uitgebreide terugblik op de kwalificatie uh, van de Formule 1 van de Grand Prix van Toscana. We op het uh, prachtige oldschool uh, uh, uh, uh, racetrack ja, mooi Mugello. Dat is gewoon, is gewoon ouderwets. Ja, ze wil het uh, ook weer uh, vast op de kalender hebben, heb ik begrepen. Dus. Oh ja, klopt. Dus, uh, dus als je de als je ver naar buiten gaat, zit je gelijk in het grind. Dus daar dan moet je echt voor waken. Dus uh, nee, een prachtig uh, mooi circuit. En uh, natuurlijk met uh, verstappen. En uh, die verkla dat verklap ik vast. Die start vanaf een derde plek. Wat een verrassing. En wie als één en twee, dat hoort u zometeen na een tweetal platen. Ik ben dat heel benieuwd uh, over dat. de uitgebreide samenvatting. Uh, goed, dan hebben we natuurlijk ook nog het vaste item: dieren van de week. Want we hebben uh, weer twee poezen in de aanbieding, en de een luistert naar de naam Snoet. En ik heb uh, nog een keer Jasmine, die had ik vorige keer ook al gedaan... maar die ziet er zo leuk uit. En uh, die had allemaal, allemaal kittens gekregen en die zijn allemaal wel geplaatst. Alleen moeders is nog niet geplaatst, dus het wordt tijd dat Jasmine ook het thuis vindt. Dus om half vijf het dier van de week, Snoet en Jasmine. Gedicht van de dag, ja, waar kan het anders over gaan dan over de tour? Ik bedoel, vorige week hadden we uh, Dries Roelvink, uh, mooie plaat, de Tour de France. En die week daarvoor hadden we Hans de Boy met de Knecht. En deze week hebben we een zangeres... Meer zeg ik niet. In ieder geval, het gaat over de Tour. Uh, dus kwart over je Pit Report. Half vijf, de dieren van de week. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Uh, de Tour, kijken we straks natuurlijk ook nog even naar hoe dat, uh, hoe dat uh, verder verloopt. Want die, die, hebben, die hebben nog één... Uh, 70 kilometer te gaan als ik het goed zie. Correct. En uh, dus de, de, in ieder geval de gele trui zit in de kopgroep en de groene trui zit op twee, uh, in de tweede groep op vier minuten daarachter. Dus uh, dat wordt wellicht, dus hebben we nog twee kolletjes te gaan. Nou, kolletjes. Voor mij zijn het bergen, maar goed, voor hen zijn het kolletjes in de derde categorie en de tweede categorie. Dus uh, daar, die die uh, uh, laten zeggen, de uitslag kunnen we u niet geven, want ze worden pas om tegen een uur of zes verwacht. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. En natuurlijk veel goede muziek. Zo is het maar net. We hebben er weer zin in. U 3 van Zandvoort op zaterdag. Op zaterdagmiddag en de maandagmiddag. En het is lekker weer hè? vandaag. Oh, wat is het. Hè? Lekker en lekker een over oh, die we hier in Zandvoort uh, beleven. De temperaturen wel gaan tot een graad of 30 de komende dagen. Geniet ervan. Maar dit is lekker zonnig muziek. Zonnige klanken van de zoekmachine waren dat en uh, Maldon. Albert-Jan is nog even de boel aan het, uh, op een rij aan het zetten voor uh, de Pit Report zo dadelijk. Dus uh, die krijg je te horen na deze plaat. Altijd niet meer gehoord. De single van uh, Bananorama. Hier is The Cruel Summer. de Sofortse Radio, maar ik kom ik keertje weer langs. De single van de Bananorama en The Cruel Summer. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou Albert-Jan, heb je inmiddels wel alles op een rijtje, of niet? Dat wel, maar ik wordt een iets korter verslag van de kwalificatie en daarnaast heb ik nog wat nieuwtjes. Maar voor de Formule 1 uh, fanaten zullen daar geen verrassingen in zitten, maar goed. Zo gaan we het vandaag doen. Was even puzzelen, maar het de... komt allemaal goed. Juist. Goed. Mercedes-coureur Lewis Hamilton staat uh, voor de 95 in zijn Formule 1 loopbaan op pole position. De Brit reed in Mugello in de kwalificaties... voor de grote prijs van Toscane de snelste ronde. Het surplus aan vermogen van Mercedes was op het bochtige Mugello... iets minder van belang dan op de snellere circuits. Toch staken Hamilton en Bottas nog wel een stukje boven de rest uit. Verstappen was zoals vaker de beste van de rest. Hij was in de Red Bull in zijn element in de bochten... en gaf 0,365 seconden toe... En teamgenoot Alexander Albon staat ook op de tweede startrij... want de bonen gast Charles Leclerc bracht iets van eerherstel voor Ferrari... door als vijfde te eindigen. Uh, dan verder nog even wat nieuws. Uh, ve Velen weten het al. Sebastian Vettel rijdt volgend seizoen voor de Formule 1-team voor Aston Martin die nu nog Racing Point heet. De move van de huidige Ferrari-coureur komt niet meer als een verrassing... nadat Sergio Perez woensdag zijn vertrek aankondigde na dit jaar. Perez had weliswaar nog een doorlopende verbindenis met Racing Point... maar stapte dus toch op. Het was al langer geen geheim meer... dat Racing Point hengelde naar de diensten van viervoudig wereldkampioen Vettel... die na dit jaar op zijn beurt juist moest vertrekken bij Ferrari. Hij moet met zijn naam het team weer uitstraling geven. Lance Troll blijft normaal gesproken wel bij de toekomstige Aston Martin rijden... Zijn vader Lawrence Stroll is mede-eigenaar van het Formule 1-team... en kocht zich eerder dit jaar ook in bij Austin Martin. Bij Ferrari wordt Vettel opgevolgd door Carlos Sainz... die nog uitkomt voor McLaren. En uh, hoe is Sergio Perez nou op het zijspoor gekomen? Sergio Perez heeft niet zelf gekozen voor het vertrek... bij het Formule 1-team van Racing Point... Hij werd zelfs compleet verrast met de mededelingen dat hij zou worden vervangen door Sebastian Vettel. Team-eigenaar Lens Stroll belde me om te zeggen dat ze voor een andere koers kozen. Enkele uren later ging het bericht over mijn vertrek al naar buiten. Daarvoor, daar, daarvoor was mij niets verteld, onthulde de 30-jarige coureur in aanloop naar de Grand Prix van Toscane. Perez, die uh, al in zijn zevende jaar zit bij de Rennstal, dacht zelfs dat hij zeker was van zijn stoeltje bij Racing Point... omdat hij een contract tot 2022 had. De geluiden die ik opving waren dat het team graag wilde dat ik bleef. Er waren wel wat dingetjes in het contract... maar dat ze mij woensdag vertelden dat ze me niet meer doorgingen... had ik absoluut niet verwacht. En Ferrari rijdt dit weekend in een bijzondere kleurstelling... in hun twee bolides in de jubileumrace uh, over het circuit van Mugello... Om te vieren dat de duizendste race is van het Italiaanse renstal in de Formule 1... worden de auto's van Sebastian Vettel en Charles Leclerc in een Bordeaux rood gespoten. Het is de originele kleur van een team dat er in 1950 al bij was in de Formule 1. De duizendste race is een belangrijke mijlpaal en die mogen we best op een bijzondere wijze markeren. Vandaar deze kleurstelling, al die is Piero Ferrari, de vicevoorzitter van de renstal... en de zoon van oprichter Enzo Ferrari... Het is een eerbetoon aan onze oorsprong, het begin van een fantastisch verhaal van Ferrari in de Formule 1. En tot slot uh, een, een toch wat teleurstellend bericht, want duizenden fans van Max Verstappen zijn zwaar gedupeerd door het faillissement van Grand Prix Tours. Ook wel handelend onder naam Sport Travel Office, GP Tours en Ticket and Travel F1. Garantiefonds STO Garant bevestigt het financiële onvermogen van de reisorganisatie... gespecialiseerd in racearrangementen. Klanten worden dringend opgeroepen geen betalingen meer te doen. We brengen de schade in kaart. De stichting moet vooruitbetaalde reissommen uitkeren. De geboekte reizen zullen worden geannuleerd. Curator meester Karin Burg van Houthof wil niet reageren op het bankroet. Ook GP Tours zelf is niet beschikbaar. Volgens ingewijden staan er zeker 10.000 bestelde Formule 1 kaartjes uit. Dat geld is grotendeels al geïncasseerd. Die supporters staan nu in de kou. Wordt vervolgd? Ja, maar staan ze nou financieel in de kou of in de kou omdat ze niet meer naar de Formule 1 toe kunnen? Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, Want er is een garantiefonds en die zou de garant moeten staan. Dus ja, maar voor zit... de vooruitbetaalde. Daar zitten wat mits en mare aan. Het garantiefonds uh, vergoed wel als je aan een aantal eisen voldoet. Eén is dat je dus een reis moet maken. Dat je een hotel geboekt moet hebben. Dat zijn er twee. Als je dus in Zandvoort woont en je hebt hun geboekt... dan kon het zo zijn dat je buiten de boot valt. Nou, geen goede berichten zijn dat... Ja, nog even de startopstelling dan. Even bij langsgaande. Lewis Hamilton op Pol, Valtteri Bottas op twee. Dan Max Verstappen en Albon op de tweede startrij. Dan krijgen we Charles Leclerc, Lance Troll de derde. de vierde hebben we Sergio Perez en Daniel Ricciardo. Dan Carlos Sainz Jr. en Esteban Ocon. En op 11 en 12 hebben we Lando Norris en Daniel Fiat. De race begint morgen om tien over drie. drie. En om twee uur begint, kwart over twee begint de voorbeschouwing... op de daarvoor speciale sportkanalen. Dankjewel, Bijan. Dat was hem weer, de Pit Report. Zo dadelijk eh, krijg je de dieren van de dag... En dan gaan we ook nog een live-vessie van de plaat draaien. Ja. Die doen we naar de dieren van de dag. Maar eerst gaan we even shuffelen met de Harlem Shuffle van de Rolling Stones. Zo, dat was de Harlem Shuffle, inderdaad een bekende zingel van de Rolling Stones. Twee minuten overal, vijfde dieren van deze week zitten er klaar voor. Dit lieve snoetje is van snoet. Snoet is bij ons terechtgekomen omdat ze bij haar vorige eigenaar niet helemaal op haar plek was. Ze was gewend naar buiten toe te gaan, maar kon dit nu niet meer. Er kwamen veel verschillende mensen over de vloer iedere dag en snoet kon ze niet uit de weg gaan. Wegens frustratie kon ze, dus, kon ze de visite dan ook en ook de eigenaar wel eens een klap geven. Sinds Snoet bij ons is gekomen, is meer tot rust gekomen. Ze wordt graag geaid, maar niet te lang en is nog speels. Op schoot komen, durft ze later misschien, ook wel. Snoet zoekt een rustig huisje waar ze haar gangetje kan gaan... en na gewenning lekker de tuin in kan gaan en de buurt kan doorstruinen. En dan hebben we nog Jasmin, haar kittens. Jasmin, haar kittens zijn allemaal de deur uit. En nu is het ook voor haar ook tijd om op zoek te gaan naar een fijne thuis. Jasmin is voornamelijk heel erg bang...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 Want ook Snoetje en Jasmine verdienen aan thuis. Dat is zeker waar. Dat waren de dieren van de week. Elke week in het derde helaas doen we een live-versie van een plaats. Deze week was het de keuze aan jou, albi Ja, klopt. En ik, had, ik, ik, ik had een lijst al gemaakt van een stuk of tien nummers. Want ik krijg daar nooit genoeg van. Ik vind live-concerten, daar mag ik graag naar luisteren. En ik denk, we nou, laat ik dan niet te, te, te erg beginnen. We gaan in dit geval terug naar München in 1998... Uh, schitterende YouTube-opnames uh, uh, zijn daar destijds gemaakt van uh, Eros Live. Het is ook uh, een prachtige... Uh, uh, u kunt hem ook terugvinden op, uh, op YouTube uh, uh, voor het hele concert. Maar hij had uh, die dag uh, in 1998 bezoek van uh, Tina Turner. Nou, ik zou zeggen, uh, liefhebbers, zet hem maar ietsje harder... want uh, u gaat uh, naar live-uitvoering uh, horen van Tina Turner... samen met Eros Ramazzotti in Cosa della Vita. 135 miljoen keer bekeken op uh, YouTube, komt ie aan. Turner en uh, Eros Ramazotti en Cross de la Vita. De live versie van deze week. Uitgekozen ja. door Albert-Jan. Ja, en onze wekelijkse battle die wordt volgende week gewoon weer vervolgd door Albert-Jan. Dus uh, ja. maak je borst maar nat. Want ik kom er weer aan uh, volgende week. Ik, ik heb al wel. wat uh, in gedachten. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wil volgende week in de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag nog eentje tot aan het gedicht van de dag. En ook vandaag gaat het gedicht uiteraard weer over de Tour de France, Miresta de Eagles, Hotel California.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 Echte klassieker, hè? zo op de zaterdag in de maandagmiddag bij uh, CFM. Je hoort de Hotel California, de single van de Eagles. Inmiddels kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht van de dag. De tour is in volle gang en ook bij ons. Hier is het gedicht Tour de France. Het is een hele tour. Het wordt een lange rit. Oh lieve schat, mon amour. Zeg, ben je fit? Ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als een kleine tussenstop... en dan weer, dan weer vlug naar Parijs. Het is de Tour de France en ik ga met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence. Naar de midi Pyrénées. Ga niet te snel voor mij. Ik heb een tafel voor twee... Gereserveerd in Parijs, op de Champs-Élysées. Het is een fraai parcours, de Alpdoues, Mont-Ventoux. O, oh, lieve schat, mon amour. Zeg, ben je nu al moe? Het is een bochtige weg. Het klimmen valt je niet mee. Maar in het geval van pech, bellen we gewoon 112. Oh, mon amour, mon amant, zo lekker nat van het zweet. Ik zoen je, en passant. Je t'aime, dat je het weet. Ga niet te snel voor mij, die wijn, die canapé. Oh, alles, alles wacht op jou. Ja, op de Champs-Élysées. En ik ga met je mee naar de Midi-Pyrénées. Ga niet te snel voorbij. Ik heb een tafel voor twee, gereserveerd in Parijs, op de Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Oh, Champs-Élysées. Tussen stop en dan weer vlucht naar Parijs. Oh ja, yeah. tour à tour, tour à tour, tour à tour. Het is de Tour de France, en ik ga met je mee. Akko, de Zur de Provence, met een miliepire, nee, ga je te snel voorbij. Ik heb een voor mee, gereserveerd in Parijs, op de Jean Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Het is een vrij parcours. De Aldues moment toe. Oh lieve schat maar woers, daar ben je nu al moe. Het is een wachtige weg, het glimmen valt je niet mee, maar geen geval van pech. Ik zoen je aanpassen. Je tent me dat je het weet. Ga niet te snel voor mij. Die wijn, die kanapé. Alles wacht op jou, jou. Ja, de chance is Tout seul avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysée, au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit.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 Na la que het gedicht van de dag moest deze plaat natuurlijk gewoon even gedraaid worden. Ik ben alleen een muziekcultuurbarbaar uh, muziek uh, dat ik meteen weer denk aan O Waterloo als ik deze plaat hoor uh, op dan. Hij was wel leuk om weer eens te draaien hier op het Geluid van Zandvoort. hem, we zijn er 24 uur per dag. We kunnen nog twee platen draaien, zalf op zaterdag op zaterdag en maandagmiddag. De zon schijnt lekker en dat betekent heerlijke muziek op de radio van Marillion. Do you remember? Chop hearts melting on a playground wall. Do you remember? Time escapes from the moonwashed college halls. Do you remember? The cherry blossom Heerlijke plaat uit de jaren 80 in ieder geval. Het zit er alweer op voor ons. We gaan nog even kijken naar de Tour de France. Hoe die er op dit moment erbij, erbij, erbij fietst. Om het zo even te zeggen, de, 14, de 15e etappe. Is het toch? Uh, uh, ja, nee, 14e. 14e om okay. uh, uh, 20 over uh, 1 viel vanmorgen, in, vanmiddag in Clement Ferrand. De startvlag voor de 14e etappe in de Tour de France. De 158 nog overgebleven rennen. Romain Bardet, Bardet stapte niet meer op, moesten op hun 194 kilometer lange weg naar Lyon vijf hellingen over. Teuns en Kuhn gingen al vroeg op pad en hadden al snel 4,5 minuten pakken op de Bejaal de zwaarste klim van de tweede categorie. Kon Teun Kuhn niet meer volgen. Kuhn werd op 80 meter van de streek ingelopen. Bora, met onder andere Sagan, reed zo hard aan de kop van het peloton... dat groene truidrager Benet moest lossen... net als een aantal andere sprinters... zoals Kees Bol, Ivan Kristoff en Bonifacio. Zij reden met nog 50 kilometer te gaan op 8,5 minuut achterstand. En ze hebben nu nog 42, minuten, 42 kilometer te gaan. En de achterstand van de groene truidrager is opgelopen naar 9 minuten 47... De, de finish wordt tussen 5 en 6 verwacht. Maar ze krijgen nog de twee kleine klimmetjes voor de boeg. Dit is ook de finish voor ons. Wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Zodadelijk, na 6 uur hebben we hij weer op de radio. Fred, hij met Entertainment for You. Wij zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag! swear groetjes nu!